Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er sterk op dat Donald Trump opnieuw de president van de Verenigde Staten wordt. Fox News zegt het al zeker te weten en ook Trump zelf claimt de overwinning. Hij gaf net een speech. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to. Make America great again. Volgens de meeste Amerikaanse media heeft Trump nog niet officieel gewonnen... maar is hij in ieder geval ontzettend dichtbij. Tegelijk worden de stoelen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden opnieuw verdeeld. Zeg maar de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer. De Republikeinen krijgen een meerderheid in de Senaat. En ook in het Huis van Afgevaardigden gaat het die kant op. Als het parlement inderdaad rood kleurt... heeft Trump als president straks vrij spel om zijn plannen door te voeren. En bij de Democraten is de sfeer uiteraard een stuk minder. Trump heeft dus al een speech gegeven. Kamala Harris is dat voorlopig nog niet van plan. Dat heeft haar team laten weten. En dan is er nog ander nieuws: altijd al eens een dicté willen winnen. Misschien is het Volendams dicté dan iets voor jou. Goede of foute antwoorden bestaan er eigenlijk niet, want het dialect heeft nog geen officiële spelling. Gisteren zaten de deelnemers in de schoolbanken en gekleed in traditionele klederdracht las Volendammer Lida de zinnen voor. Die avond ging over wet eusumor onderscheid van die van de vreemde leug. En mag je invullen: het woordje avond. Is het moeilijk? Ja, het is wel een uitdaging. <laughs> Zeker. Heeft u veel geoefend? Nee. <laughs> nee, ik doe het gewoon fonetisch. De uitslag van dit dictee wordt gebruikt om de spelling van het Volendams officieel vast te leggen. Het weer nog in het oosten begint de dag opnieuw met mist. Daarna blijft het grijs, maar wel droog. Alleen in het zuidwesten kan de zon vandaag nog even doorbreken. Het wordt 7 tot max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden inmiddels snel korter en in Noord-Holland staan nog maar een paar korte files... met de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Op onthoud is daar bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze ZFM. Hallo mensen, goedemorgen. We doorzagen, Duif. U luistert naar Duifzaag de Week door. Ik ga hem weer vakkundig doorzagen met het handzaag. Het is een taaie week dit keer hoor. Leg even de zaag neer. ja. Trump toch weer president. Daar ziet het allemaal naar uit, mensen. We yes. kan het niet mooier maken dan het is. Nou ja, voor vandaag nog maar duift Trump de week door. ook gebeurt op de wereld, dit is in ieder geval muziek waar ik heel vrolijk van word ik hoop u ook Ja, ik droom wel eens, luisteraars, als ik die zaag in mijn handen heb zo op de hoogte, dan droom ik wel eens dat ik een, een houthakker was. En dat ik een soort carpenter was. Dan heb ik vier topmannen, die, die hebben dat voor mij opgenomen en gezongen. hearts out Van die baby, dat hoeft dan van mij weer niet. Op mijn leeftijd nog vader. Er zit niemand op te wachten. Ik kan helemaal niet doen. Ja, leuk hè. Ja, en Trump, Trump die is, uh, heeft een plaatje laten opnemen door de Rolling Stones. Het heet dit keer Under My Trump. Ja. Helemaal een nieuwe opname. Hij drukt erbij. Charlie Watts is dood te het. Under my Trump. dat grote woede van Kamala Harris. Under my thumb. The girl who once had me down. Under my Trump. The girl who once pushed me around. To me The change has come My drum It's, It's over Under my thumb It's sign of me Cat of a girl Nou, Mos. wel een rollende steen die verzamelt geen Mos. Maar Ian Musk, ja, die had wel succes natuurlijk bij, uh, bij Donald Trump. En, uh, nou, ze hebben samen genoeg Mos verzameld om de verkiezingen uh, van Amerika, het presidentschap, weer uh, te winnen. De komende vier jaar uh, mogen we wel vanuit gaan zitten we weer met uh, Donald uh, opgeschreven? Hoewel, uh, ja, er zijn toch nog steeds mensen die denken, maar die steeds, zeg maar. Als Dijf nou maar genoeg swingmuziek draait, dan wint uh, Kamala Harris misschien nog. Maar ik ben er toch benauwd voor luisteraars. Ze kwam hier al binnen strompelen, ze kwam thumblen in. Ze zei ja, meisje. So begin. Zo begint alles, hè. Sleep, in our we ben binnen gestrommeld. Love is a lie So we begin gestrommeld bij de vrolijkste ontbijtshow van Kennenmanand Huisteraars Duitsdag de week door. Dat doen we dan samen met Chris Norman en Suzy Quattro. Suzy de vierde wordt ook wel genoemd, hè? Suzy Quattro, ja. ja. Ja, ik Norman die natuurlijk onder de naam Smokey. En dat uh, doet hij ook uh, verdienstelijk, moet ik zeggen hoor. Ik, uh, ik draai hem graag, want uh, Smokey heeft allemaal hele vrolijke muziek. Nou, daar word ik ook vrolijk van vandaag. Dus luisteraars, ja, nou, het is uh, een beetje een strijd tussen Kamala Harris en uh, Donald Trump nog altijd. Maar uh, Kamala Harris, die heeft dus een, een plaatje op laten nemen speciaal. Omdat zij uh, uh, uh, hem eigenlijk een zak vond, een zabbedak, hè Dat is het Amerikaans dialect voor zak... En nou heeft ze een groep uit de jaren 60 heeft ze bereid gevonden, want die leven allemaal nog. Deze doos, die bikken bikken tits. Om dat uh, zakkennummer van Trump op te nemen in de vorm van Zabadak. Ja, komt ie hoor. Let op. Ze staan er klaar voor. hoort de vogeltjes nog fluiten. Dit komt uit de jungle vandaan, hè. Dit ben ik op de achtergrond. Oeh. oeh, oeh. Mooi hè? Een diepe stem voor mij hè, mooi hè? Sabalak. Karaka karaka. Kanari kopi tulle. On voudrais plus How you Elon Musk die heeft Donald Trump een aantal beloftes gedaan. Die heeft gezegd van... als jij nou nog een pak Tesla's van me wil overnemen... handje kontantje... Dan, dan maak ik jou een ster. I'm gonna make you a star. Hij belde Jerry Rafferty op. Steal his wheel. Hij stal het wiel en stal het hak van Donald Trump. Met dit nummer.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 Ah, oh, tell me Ah, oh, tell me When you appear on the stage There's a standing ovation You really live out your performance You're the biggest sensation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 Ah, lekker hè? lekkere muziek, hè? Vindt u niet, luisteraars? Bent u het met me eens? Ja, toch? Nou, dit is ook zo mooi. Maar nu moet ik nog even opstarten. Soms, eh, als het vroeg in de ochtend is, luisteraars, ja, dan moet ik zelf nog even opstarten. Hey, even een momentje, hoor. We gaan eh, bij begin beginnen met The Rhinestone Cowboy. Back in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 Guys get washed away like the snow and the rain. There's been a Glenn Gamble met de Rhinestone Cowboy. Nou, dat is muziek waar ik uh, altijd vrolijk van word, luisteraars. Ik hoop u ook. We gaan uh, genieten van nog veel meer lekkere muziek. Want ik heb wat op mijn lijstje staan. Hoor. Dat is gewoon uh, niet te geloven wat ik allemaal op mijn lijstje hier heb staan. Uh, nou, Duif, wat is dan je volgende? Nou, dat is een gewoon eentje van, van Queen. Ja, dat is gewoon eentje van Queen. Nee... David Bowie, maar... Uh, in samenwerking met Queen... and so Wat betekent dat. David Bowie in samenwerking met Queen. Twee grootheden in de popmuziek eigenlijk. Hè. We gaan, uh, het is half tien. Uh, we gaan genieten van uh, ja, Harry Jaggers. Toen ik een jaar of twintig was, stond ik... St van de principes en de idealen. De veertigers in de zaal weten dat nog. Het was eind zestiger jaren. Jongen jongen, we hadden idealen en principes. En we waren links allemaal. Iedereen was links bij ons. De hele middelbare school was waanzinnig links jongen. Als je op de VVD ging stemmen en je viel dood neer. Dan stapten we er allemaal overheen. Zo erg was het toen. Rustig dat was 20 jaar terug. Dat is niet meer zo. Hè? En dat kwam omdat wij waren tegen de oorlog in Vietnam. En wij waren tegen Amerika. En daar hebben we gelijk in gekregen. Want die oorlog is achteraf geen moord van gelogen. Iedereen heeft spijt van die vreselijke oorlog daar. Want zelfs die Bill Clinton heeft gedemonstreerd tegen die oorlog. Je weet wie ik bedoel, hè? Die saxofoonspeler uit Amerika. Je kent hem, hè? Hij was laatst op tv met die saxofoon van hem. Hè? En ik heb nogal een wazig tv'tje. En ik dacht, nou staat er wel een hele grote joint te roken. Maar grote... <lacht> nou goed, dat heeft er even niks mee te maken, hè? Maar, maar wij waren toen waanzinnig, waren waanzinnig links. En weet je wat het modewoord was? Het steekwoord uit die tijd, dat was kritisch. Wij waren waanzinnig kritisch. GELACH Voor de jongere mensen die dat nooit gehoord hebben. Of die toen al rechts waren, toen ze zo jong waren. Moet ik dat even uitleggen. Kritisch dat was, ja wat was het nou eigenlijk precies. Je had geen boek gelezen, je wist nergens een reet vanaf. Hè, en je had geen plaat gedraaid, je wist eigenlijk niks. Je kwam net kijken, maar je stond overal met heel lange haar. En een joint in je hoofd vooraan te vragen. Hoezo dan eigenlijk? GELACH Of waarom eigenlijk, man? Dat zei je. Dat was kritisch. En je deed het op de raarste plaatsen. Weet je nog, 40 <laughs> Zelfs bij de bakker. Hoezo eigenlijk een half wit gesneden? <lacht> of waarom gaat hier die deur naar binnen open, weet je wel? <lacht> het sloeg nergens op en je deed er allemaal aan mee. Het was mode toen, hè? Dus ik deed er ook aan mee. Dus ik was waanzinnig kritisch en ik moest in die tijd in dienst. Nou, had ik natuurlijk kunnen weigeren, maar ik besloot om het systeem van binnenuit te gaan uithollen. <lacht> Even dimmen, Den Haag, hè. Er komt een dijk van een vrouw hoe ik dat geflikt heb, jongen. Eventjes luisteren, hoor. Ik kwam daar binnen, ik lag meteen kritisch dwars, jongen. Ik kom door die kazernepoort, ik meld me bij de suzant en ik zeg meteen tegen die gozer: hé, hey man. Waarom is hier alles groen? <lacht> Hij zei: jekkers, dan valt het hele zootje niet zo op in het bos. Ik zeg, en in de herfst dan? Was die uitgeluld. En dan worden ze autoritair. Hè? Dus die gozen zei meteen tegen mij, Jekkers, jou ben ik al meteen zat. Die hele kop van jou. Jij gaat nu als eerste alvast joelen. Ik zeg, sjoelen? Dat lullige spelletje met die schrijfjes en zo? Hij zegt, ja, Jekkers, jij gaat alvast joelen. Dat is heel belangrijk hier bij de infanterie. Dan wordt hij altijd gesjoeld. Ik zeg, ga toch weg. Ik ga, dat doe ik thuis wel met mijn vriend Tin Ik ga het ook niet. Hij zei: Jackers, daar kom jij nog wel achter hoe belangrijk dat is, jongen. En daar ben ik de volgende dag achter gekomen. Toen hadden we een veldoefening. En voor de mensen die nog nooit in dienst zijn geweest, een veldoefening, hoe moet je dat nou uitleggen, eind 60e jaren, een veldoefening. Dat was uh, oorlog voeren tegen de Russen op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. <lacht> en de Russen waren er niet bij. Ja, zo zal het. Ja. Dus dat deden wij. Hè? Dus wij liepen daar over die hei. We waren infanterie-zandhazen. Het lulligste wat erbij is. Gewoon lopen. Hè? Dus je liep met vijf losse vlotten en zo'n klappistootje. Wordt er helemaal gek van je, hoor. En toen zei die man op een gegeven moment... Jongens, allemaal zitten zandhazen. Sackie time. Dan moest je gaan roken. Was verplicht toen. Nou, dus iedereen ging roken. Hè? Iedereen ging roken. En toen zei die vent... Mannen, wij zitten bij de infanterie. Wij zijn de zandhazen. Wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei... Ga toch weg. <lacht> Ik zeg raketten, atoombommen, tanks. En wij lopen hier met zo'n waterpistooltje. Gaat al weg, jongen. Laat dan je kijken, joh. Je lekkers hou je kop. Om dat te begrijpen, moeten wij eerst allemaal een schuttersputje graven. Ja. Voor degenen die dat niet weten. Nou, een schuttersputje is een soort graf voor jezelf graven. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Daar ben je een tijdje mee bezig. En daarna zei die gozer, zandhazen, camoufleren. Dus wij rukten bomen uit de grond, we zaagden struiken weg, we hakten van alles weg. Want het was eind zestiger jaren en dat milieu had nog niemand van gehoord. Anders had ik daar zeker een kritische vraag over gesteld. Hè? Ja, dat wist je nog niet toen hè, dat wist je niet hè. Dus we moesten in die kuil gaan liggen en al, al, al dat takken eroverheen. Nou hij zegt tegen mij, lekker stel dat de vijand komt, kun je die dan zien? Ik zeg, nou als die komt, misschien. En mannen, wat doen wij nou? Er komt bijvoorbeeld een vijandelijke Russische tank aan. Wat doen wij dan? En ik zei, wegwijzen. <lacht> Ze jackers hou je kop nou toch eens een keer, joh. Ik zei, dat ken niet, ik heb mijn voorstelling. <lacht> nee, dat, nee, dat zei ik niet. Ik zei heel wat anders. Nee. Maar het maakt niet uit. Hij ging uitleggen hoe het zat. Hè. Hij zei, die tank komt eraan. Dan houden wij ons doodstil in onze putjes. Komt de tank dichterbij, dan halen wij voorzichtig de handgelaat van onze koppel. Trekken de pen eruit en blijven wachten <Grijgene> totdat de tank nog dichterbij komt dat je hem kan raken maar dan nog blijven wij wachten want je kan hem wel raken maar hij komt er niet doorheen die handgelaat, want die tank is gepanzerd wij wachten tot de tank voorbij de putjes is en dan komt onze kans zandhazen want achterin de tank zit een kijkgat daar kijken ze door naar buiten en dat is onze grote kans dan staan we als één man op uit onze putjes we roepen juliana <Grijgene> Ik vertel ze wat gebeurd is, hè. En we gooien die handgenaat door dat gat naar binnen. Baf, weg, -tank. Ik zeg, nou, men, dan mogen we wel een cursus krijgen om dat precies naar binnen te mikken. Hij zegt, Jackers, daar moeten we Shoelen. elke dag. Hij zegt, ik ben jou nou helemaal spuugzand. Jij wordt overgeplaatst, Jackers. Ik zeg, dat maakt mij niet uit, men, waar ik het leger uit rol, jongen. Hij zegt, mo, dan ga je naar de Tankdivisie. Ik kom bij die tankdivisie, zeg, zegt die commandant daar zo... die zegt, mensen van de tankdivisie, wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei, dan heb ik nog een raar praatje gehoord bij de zandhazen. <lacht> Hij zei, Jekkers toch niet dat verhaal over die hand ganaat, hè? Ik zeg: ja, precies dat verhaal, man. Hij zegt: goed dat Jekkers dat even aanstipt. Zeg, Heel goed, want dat varkentje zal ik eens even wassen, dat stelt weinig voor. Om te beginnen, mensen, goed, luister even, we handelen het even snel af. Om te beginnen, zie je die zandhazen van kilometers afstand liggen. Ik zeg, helemaal niet, ze liggen in putjes. Ja, maar jekker zei ja, die vent, er ligt naast die putjes zo'n berg zand. Ja. En er is een hectare bos gerood in de omgeving. Het kan niet mis, daar liggen ze met z'n allen onder. Dus wat doen we nou? We gaan richting Zandhopen en we stoppen naast de Zandhopen. Niet doorrijden, want dan gaan ze joelen, die klerenluiders. Ja. En als we naast die hoop zijn, dan maken we een korte slag naar links met de tank. Zodat de zandhoop over de haas heen komt te vallen. En we rijden nog eentje keer diagonaal overheen. Het scheelt aan munitie, ze zijn meteen dood en nog begraven ook. Het enige wat je hoort als je nog even boven het zand luistert, is... Dat noemen wij een zandgranaat. Ja, ja, ja. En toen kwam ik erachter dat iedereen in het leger onoverwinnelijk is. Iedereen is onoverwinnelijk in het leger. Logisch ook, want anders beginnen ze niet eens. Als je ook gaat beginnen tegen recruten van... waarschijnlijk word je kapotgeschoten, dan kappen ze ermee. Dus je moet zeggen, we zijn onoverwinnelijk. En toen vroeg ik mij als 18-jarig jongetje... waar komen dan de doden vandaan? En toen ben ik uit dienst gegaan, toen ik dat door had. Ik heb S5 gekregen voor beide ogen. <lacht> is heel ernstig, is dat. En dat heb ik gekregen. En daarna heb ik een protestliedje gezongen. Dat was toen mode, een protestliedje. Voor de mensen die jonger zijn, een protestliedje... is een liedje waarin je het ergens niet mee eens bent. <lacht> Ongelooflijk misschien, maar dat was toen zo. Hè? We waren het met dingen niet eens. Hè? En Een van die eerste liedjes die ik toen gemaakt heb, wil ik u heel graag laten horen. Zolderhoud op de foto...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 Soldaat op de foto, de maat van jouw idealen staat niet op linealen. Van de straat tegen soldaat op de foto, je schedel aan stukken, je hersens in een grijze brei, gedachteloos en leeg. En vertel mij meer over woorden waar de mensen in geloofden, die hen zoveel goeds beloofden. Zelfs een leven na de dood Vertel mij meer over woorden Waardoor later zoveel moorden zijn gepleegd Dat van later bleek Dat dat niet nodig was Ja, Harry Eckers met het soldatenverhaal En een aanpassend, of een bijpassend lied Zo moet ik het zeggen Ik heb een verzoekje voor mijn goede vriend Willem Bruis Paolo Conte met Max. Het, niet, het heeft niks met omroep Max te maken. Het heeft meer te maken met Paolo Conte. Ga ervan genieten. Het is die extended version. Dat betekent dat die maar liefst eh, 6,5 minuut duurt. Ja. Max. Era Max. Più tranquillo que mai. La sua luce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 met Max, speciaal voor Willem Bruijs. Een uurtje gaat snel voorbij en een stunde keertje snel voorbij. Uh... Ik krijg altijd hetzelfde gevoel bij, dat same old feeling. Dat hebben de Fortunes ook, ja, ook toevallig It knows now The places we would go Een van mijn uh, favoriete groep uit de jaren 60, The Fortunes, met The Same Old Feeling. Zou u voor mij een eilandje willen maken, luisteraars, u krijgt de hulp van Joe Dolan. Make me an island. Dankjewel, Joe. Different eyes, different sides, different girls every day. Different names, different games, took my breath. But I am changed inspired. And I've wiped Carpenters, Karen Carpenter met haar uh, betoverende stem. Uh, maar wist u dat ze ook heel goed drummen kan? Of kon, moet ik zeggen, want ze is al als overleden. Karen Carpenter. Ik heb een uh, opname gevonden van de Carpenters... waarop uh, Karen Carpenter zingt en een solo geeft. <applacht> Dit is haar broer, Die speelt natuurlijk uh, verdienstelijk piano. Me, en hij zingt... The answer's very simple It all started out this way I was a ten-year-old myopic Who would always drop the ball While the other guys were up playing Mickey Mantle. I was home playing last Paul, Making music Me and my grand One-man band Banging on the keyboard Practice every afternoon Pretty soon I knew every high tune Beating rhythm to the grand Making music She and my grand Two-man band Back to the keyboard Practice every afternoon Pretty soon Daar komt Karen Carpenter then she asked our folks for her own set of drums. One, two, one, two three. Karen Carpenter on drums. More furniture kept leaving the house as more and more drums kept moving in. Het zou een slagerij van kampen kunnen zijn, maar het is Karen Carpenter. In haar eentje. Samen met een drummer uh, in duel. Hè? Dit is Karen. Opnieuw Karen Carpenter. Dit is die andere drummer. Fantastisch, amazing. Ik ga even afscheid van u nemen. Ik kom zo na het nieuws weer terug bij u met het de tweede deel van Duif Zachte Week weer door.